Kan laten liggen. Zo scoor je een tweejarige LeBara Simonie met 10 Gig tijdelijk met 150 Euro cashback. Daardoor betaal je over twee jaar bijna niks voor je abonnement. Check deze en meer deals op BelSimpel. Op zoek naar de SEAT-deal van dit moment? Wacht niet langer en private lease nu de nieuwe SEAT Ibiza voor 299 Euro per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ontdek meer op SEAT.nl de mooiste deals bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Samsung, onder andere smartphones en televisies, met tot 30 euro korting. Scoor alle deals bij Bol. Het zijn Apple Days bij Mediamarkt. Verwen jezelf met producten van Apple uit je dromen. Nu voor Mediamarkt prijzen. Inruilen is verdienen. Ruil je oude toestel in en krijg je toestelwaarde plus 25 euro als cadeaukaart. Mediamarkt. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.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 nu. Maak kennis met de elektrische CLA Business Solution. Tot 792 kilometer rijbereik en in no time opgeladen. Boek vandaag nog uw proefrit en ontdek de Mercedes-Benz Business Solutions. Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8...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 Geweest. Goedemorgen. Het Key Music van nu.nl. Danny Vos. Ja, Goedemorgen, er worden nog altijd te weinig huizen gebouwd. Voor het derde jaar op rij is het aantal nieuwe woningen gedaald... blijkt uit cijfers van het CBS. Het kabinet wilde vorig jaar 100.000 huizen laten bouwen... maar door personeelstekorten en gedoe met vergunningen... werden dat er 80.000. Het is ook vanochtend oppassen als je de weg op gaat. Vooral aan het noordoosten kan het glad zijn, daarvoor waarschuwt het KNMI. Er zijn vanochtend ook meerdere ongelukken gebeurd. Onder meer in Scharmer, dat is bij Groningen. Daar is een lijnbus tegen een boom gebotst. Chauffeur is daarbij gewond mond geraakt. En België gaat zware criminelen harder aanpakken. Belgen, die worden veroordeeld voor zware misdrijven... en een dubbele nationaliteit hebben... kunnen straks hun paspoort kwijtraken. Gisteravond is daar een nieuwe wet voor aangenomen. Er zitten dan wel wat voorwaarden aan. Zo mag de dader niet langer dan 15 jaar een Belgisch paspoort hebben. Het was niet echt een lekkere avond voor fans van Feyenoord en FC Utrecht. Beide clubs verloren gisteravond in de Europa League. Utrecht was al uitgeschakeld, maar ook Feyenoord ligt er nu uit. Goet Eagles wist wel een punt te pakken tegen Braga werd het 0-0, maar ook dat was niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Toch blijft de aanvoerder van Koediepels positief. Ja dat is uh, zuur, maar uh, ja, we zijn ontzettend trots op dit Europa-seizoen. Ja ik denk met opgeven hoofd naar huis straks. Was te horen bij Ziggo. Weer nog van meer plaats, het Noordoosten dus glad. Verder blijft het vandaag bijna overal droog. Vanmiddag is er ook wat zon en het wordt dan maximaal 7 graden. Danny, dank jou wel. Graag gedaan. Leeds verkeersinformatie bij Q-Music. Een lange vertraging op de A27. Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Evendingen. Er staat een kapotte waggie, daardoor 9 kilometer, een half uur vertraging. Ja, Matti, waggie betekent auto. Dan de controles langs de A10 naar de Nieuwe Meer. Hectometerpaal 29,2 en de A16 naar Dordrecht 30,4. Q-Music. Stay. Van Als Lot liefdesverdriet had in de 90s, dan was er één artiest die altijd keihard uit haar stereotorentje schalde. Welk het is, hoor je zo. 500 van de 90's. You with you. 53. Het 7 en 15 days. your love away I go out every night and sleep all day since you took your love away since you been Connor, Nothing compares to you in de Q Top 500 van de 90s op nummer 53. Net in de verkeersinformatie zei ik uh, een woord, waardoor Inge stuurt. Zei hij nou echt Waggy? Waggy? Waggy? Ja. ja. Auto toch? Ja. Auto. Top 500. Van de Waar zit jij op dit moment, lot? Ben je in de auto, op de fiets, thuis op de bank, op werk? Ik zit thuis op de bank. Heerlijk met een ontbijtje erbij en een koffietje. Ja, zoiets. Oh, zoiets. <laughs> nou, ik ben aan het wachten op mijn boodschappen. Die worden zo uh, gebracht. Oh, die worden bezorgd. Ja, dat is toch hè. Het ja. is heel fijn dat het uit handen wordt genomen. Maar dan heb je wel die stress van die bezorging. Precies, ja, ja inderdaad. Ja, dat. vind ik bijna erger dan door de supermarkt lopen. En dat zegt veel. Hey, Lot, ik bel jou. Want jij hebt gestemd op jouw favoriete uit de jaren negentig. En uh, dat. ja, daar kleeft wel heel veel liefdesverdriet aan. Uh, bij dit nummer wel, ja. Ja, de dat middelbare school. Toen was Lot flink aan het daten. Ja, nou ja, goed, flink aan het daten. Je krijgt gewoon uh, wat meer interesse in, jongens. En uh, dan passeerde menig vriendje de revue. <laughs> en uh, ja, nou ja, dat, dat pakte niet altijd uit zoals je voor ogen had. Soms um, gaat het wel eens fout in de liefde. Ja, dus, ja. dus als ja. zo'n verkering dan weer uitging, dan uh, dacht je dat de wereld verging zo'n beetje. <laughs> wat op dat oh. moment ook zo was, hè? Laten we wel wezen. Precies. Ja, Lot. Ja. En dan was er één artiest die toch wel vaak voorbij kwam door jouw stereotorietje. Ja, dat klopt. Dat was Marco Borsato. Met de klees niet meer voor jou. Dat is eigenlijk ook, dit liedje is mooi. Het is liefdesverdriet, maar het is ook gelijk een middelvinger. Ja, ja. inderdaad. Hoe is ja. het inmiddels in 2026 in de liefde? Nou, helemaal goed hoor. Ah, gelukkig. Ik ben getrouwd en ik heb een mooie zoon van tien jaar. Dus uh, helemaal goed gekomen. Wat wil je nog meer in het leven? Zo oh, is het. Precies, nou ik weet het antwoord. Marco Bezato ook nummer 52. Los, dankjewel ja. voor het stemmen. Ja, jullie ook bedankt. Lang leven de liefde. 52. Ik leef niet meer voor jou in de Q Top 500 van de 90s. De finale dag op Q Music. Hartelijk vrijdag.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 Top 500 van de 90s. 51. Q-Music. I don't have a partner Sometimes I feel like My only friend Is the city I live in The city of angels Lonely as I am Together we cry 51, De Red Hot Chili Peppers. En Under the Bridge in de top 500 van de 90s. De Q-top 500 van de 90s, voordat de baas boos wordt. Andrea heeft erop gestemd. Die woonde net op kamers op een passagiersschip. En de kamergenoten die draaiden conditie in deze muziek. Dus uh, als ze dit liedje hoort, dan denkt ze terug aan die tijd. Eh, jeetje, samen op een boot zit ik er geen kant op. volgende liedje is een favoriet van Petra. Hoi, het is met Petra. Hey, Petra. Ik heb op Eiffel 65 met Blue gestemd... omdat het me doet denken aan het vakantieliefde van mij in Friesland. Dat huh? uh, is een ontzettend leuke jongen. Huh? En hij deed mee aan een optocht op de camping. Samen met een groep vrienden waren hun hemel in blauw gekleed... met dit nummer <laughs> constant uh, herhalen terwijl ze over de camping reden. Ik hoop dat jullie allemaal... Van en hier komt Eisel 65 met Blue. 50. 50. Yo, luister nu. Hier is het verhaal over een klein kereltje dat in een blauwe wereld like leeft. En al de dag en al de nacht. En alles wat hij is gewoon blauw. Net als Inside en outside. Blue zijn huis met het blauwe kleine window en een blauwe Corvette. Everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen to listen to listen to listen I'm the out of need I've a, I'm a guy. 165. Blue we hebben op nummertje 50 in de top 500 van de 90s. Even mezelf pluggen voor Nederland. Uh, als ik toch op de plek van Matthew Marieke zit. Hallo. Elke vrijdagavond kruip ik achter de piano en dan speel ik samen met artiesten van over de hele wereld muziek in Stefans pianobar. Welkom in Stefans pianobar. En de gezelligste artiesten komen ook langs. Vanavond hebben we uh, Donny en Robert van Hemert. Maar ooit was de hele cast van The Lion King Musical te gast. En dat was te gek mee horen. Zometeen het origineel van Sir Elton John. Yeah, in de q -top 500. van de 90s Circle of Life. Circle of Life. Nog eens lekker wakker worden. Ook het nieuws van half negen met Danny Vos. Ja, veel mensen zijn uh, boos op thuis bezorgd. Zo, voor jou dame. Wow. Ja, Campina melk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk. Natuurlijk voedzaam. Campina voor een betere morgen. Weet je nog? Toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw. Ooit. Ooit. Is nu.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 Naar oefenen met de lesstof van school om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren. Probeer zeven dagen gratis op scoola.nl. Een speech geven aan je twintig medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Onze experts bieden je overzicht zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnambro.nl. Vooruitkijken voor ieder begin. ABN Amro. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school? Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 Of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op soextras.nl en draai en win. Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kirby. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Een XXL zak walnoten, 500 gram sticht 4,49. En XXL verse worsten, 1 ster beter leven, 1 kilo voor maar 6,49. Aldi Swiss Sans viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Cocoonen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals box Spring Home 180 voor 1390 euro. Swiss cents for everybody. En voor de fans die nog niet helemaal wakker zijn... een XXL doos koffiecups. 50 cups voor maar 6,99 Goedemorgen, wat een aanbieding. Ja, zeg dat wel. Fans van voedsel. Aldi. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met een APK bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plein je afspraak op quickfit.nl. Hij nee, is weer klaar. Quickfit en weer verder. Het zijn Apple Days bij MediaMarkt. Verwen jezelf met producten van Apple uit je dromen nu voor MediaMarkt prijzen. Zoals de fantastische kleurrijke iPad A16 met 128 gig voor 349 euro. MediaMarkt. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je naar kruidvat. Probeer Centrum Multivitamine met vitamine C en D. Nu alle Centrum Multivitamine 1 plus 2 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Ik wil van mijn auto af. NL. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil. Van mijn auto af, Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden hm, van niet? Wedden <laughs> van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Ik wil, no ik wil, no ik wil no no no van mijn auto af.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 zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt. Van 21 tot en met 28 februari. Ze zijn er weer. Wie wil gestilrijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolfs winkels voor één Samstein. Ja, Charon Sherry, Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus... 9. Goedemorgen, Flitsmeister Verkeersinformatie bij Key Music... met een uh, vertraging op de 58 Tilburg-Eindhoven tussen Gestel en Best. 6 kilometer, een kwartiertje en één controle... langs de A16 in Dordrecht. Hectometerpaal 30,3. Dan het weer van weer plaats aan het noordoosten. Kan het nog glad zijn, dus rij voorzichtig. Verder blijft het vandaag bijna overal droog. Vanmiddag wel wat zon. Het wordt maximaal 7 graden. Danny met het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen, steeds meer mensen zijn op zoek naar werk... blijkt het nieuwe cijfers van het CBS. In het laatste kwartaal van vorig jaar hadden dik 400.000 mensen geen baan. Ondertussen zijn er in de meeste sectoren ook steeds minder vacatures. In de zorg worden nog altijd wel veel mensen gezocht. Zijn het afgelopen jaar opnieuw te weinig huizen gebouwd... blijkt het nieuwe cijfers van het CBS. Het kabinet wilde 100.000 woningen laten bouwen. Maar door personeelstekorten en gedoe met vergunningen... werden dat er 80.000. Het is het derde jaar op rij dat het aantal nieuwgebouwde huizen daalt. En de gladheid zorgt in het Noordoosten opnieuw voor problemen. Er zijn meerdere auto's van de weg gegleden daar. In Scharmer, bij Groningen is vannacht een lijnbus tegen een boom gebotst. In het Noordoosten geldt op dit moment nog code geel. Ja, hoe oud we worden, dat wordt nog meer bepaald door onze genen... dan eerst werd gedacht, dat blijkt het nieuwe onderzoek. Eerst werd gedacht dat erfelijkheid voor 25 bepaalt hoe oud iemand wordt. Maar onderzoekers zeggen nu dat dat wel 50 is. Toch blijft gezond leven ook belangrijk, want die andere 50 van de kans om oud te worden wordt namelijk onder meer bepaald... door je voeding, maar ook of je een beetje beweegt. Er is er flink wat kritiek op thuisbezorgd. Klanten en restaurants zijn er niet over te spreken... dat de maaltijdbezorger de recensies heeft aangepast. staat in het AD deze ochtend. Ja, voor ja het, heeft. het is uh, weg. Ja, je kan geen teksten meer bij de recensies achterlaten. Je kan alleen nog maar sterren geven. Uh, thuisbezorgd zegt daar neppe recensies mee tegen te willen gaan... Maar veel mensen willen dat die teksten terugkomen, want zij zeggen nu niet meer te kunnen lezen waarom een restaurant nou goed of slecht is. Dit is mij dus inderdaad opgevallen. Ik heb uh, praktisch aandelen in thuisbezorgd. Zo schaamtelijk <laughs> vaak bestel ik daar. Uh, maar je kan dus inderdaad niks meer. Dus zij zeggen we gaan uh, neppen tegen, maar je kan dus ook de oude niet meer zien. Je nee, kan dus, ze niet meer zat lezen. op de klik als een gek. Denk nou foutje in de app ofzo, of zo, geen internetverbinding. Ja. Echt zonde, want je wil je wil weten, weet je, is die pizza lauw aangekomen? Is de bezorging slecht? Was de patat te zout? Uh, is het wel goed? Dat kan ook. Ik zit nu erg op het negatief te focussen. Dat is ja, vaak voor mij. Maar het is voor mij echt een afweging om wel of niet ergens te bestellen. Nou, en dan denk je, ja, nou ja, maar, is Maar ik kan natuurlijk ook gewoon een keertje lekker koken. Music, Stefan Bouwman. Laat mij lekker lui zijn, Danny. De top 500 van de 90's gaat verder. With 49. Elton John en Circle of Life. on the planet and blinking step to the sun There's more to be seen than can never be seen More to do than can never be done Some say I'll be Live and let live. But all I agree is to join the stampede. You should never take more. Circle of Life en Elton John in de Q-top 500 van de die is net op nummer 49. Ik zie weer een appje. Hé, hey, waar is Matty? Nou, die is lekker vrij. Daarom is Stefan hier. Goedemorgen, zeg ik ook tegen Marsha. Goedemorgen, Marsha. Goedemorgen. Hallo, Hallo, vertel. Het is vrijdag. Hoe ziet het weekend er bij jou uit? Nou, ik ga even wat lekkers halen voor vanavond uh, bij de borrel. En uh, met ons nieuwe daderbord gaan we lekker even uh, een pijltje gooien... met een hapje en een drankje erbij... En zo staat het het weekend. Wat heerlijk! Een nieuw dartboard. Heb je je van plan om een soort nieuwe vergerven te worden? Of? Nou, het is vooral voor de kinderen. Die hebben een nieuwe hobby volgens mij. Nou, dat is een hobby die later misschien wel miljoenen op kan leveren. Dus ik zou het goed stimuleren als ik jou was. Ja, dat gaan we doen. One gaan we doen. Maar we zijn inmiddels bij 48. Want daar staat Ironic van Alanis Morissette. Waarom ja. is dit liedje iets wat bij jou in de 90's hoort? Ja, dat doe je we echt weer terugdenken aan vroeger. En uh, dan zie je jezelf weer zitten in je, in je huisje van toen. En uh, ja, het is gewoon een nummer. En ook de tekst vind ik heel mooi. Al die verhalen die aan het verteld worden. En um, het past ook wel bij nu eigenlijk. Hè, want de clip is in de auto, in de sneeuw. En hier is ook alles wit. Oh. <laughs> ik dacht bij de tijdsgeest van nu, maar letterlijk gewoon bij het weer. Bij het weer van ja. nu, ja. 48 An old man turned 98, he won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay, it's a death row pardon, two minutes too late. And isn't it ironic? Tom en Bram altijd zeggen: zo worden ze niet meer gemaakt. De Earth Song van Michael Jackson gaat ook helemaal los in de Q-app. In de Q Top 500 van de 90's. Als je nog niet hebt gelachen vandaag, goedemorgen. Komt-ie? Ik heb een filmpje gevonden waar iemand dus alle gekke bijgeluidjes van Michael Jackson heeft geïsoleerd en gewoon achter elkaar heeft gezet. Dus van een paar liedjes, maar echt. Klinkt de halverwege als een uh, cappuccino apparaat Top 500. Top 500. Helemaal gek. Is... Oh, wat de muziek heeft hij toch gemaakt? En nou, ik zei het al, het is gezellig druk in de Q-music App. Eh, goedemorgen, Stefan. Morgen oh, Mark. Koek, koek, boef. Wel gezellig, hoor. Jij een keer in de ochtend. Ja joh. toch. Goedemorgen, Stefan. Hey, Niels. Goedemorgen, Stefan. Oude sloper. <lacht> en wel leuk om jou een keer in de ochtend te horen. Ben je klaar voor die laatste 50? We gaan vol gas naar het weekend. Hey yo. Hoppa. Happy Friday, We zijn absoluut klaar voor die laatste 50. Ja, we zitten er midden in zometeen nummer 46, maar eerst Edwina nog. Hey, goedemorgen Stefan. Het is 30 januari vandaag, mijn verjaardag. Oh. Fijne uitzending. Groetjes. Doeg, Edwina. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. dat Edwina 46. Hi, ik ben Michael en ik heb gestemd op party animals met Aquarius. Animals and Aquarius. In de Q-top 500 van de 90's. s en net Michael Jackson. Ja, even over die geluidjes van Michael Jackson. Nou, misschien een, een leuk weetje is dat ze. Ja. Voordat Michael Jackson ergens ging optreden, stoten ze punaises op het podium. Dus daarom deed hij af en toe. Oh. <laughs> Dankjewel Marco. Nu hebben we twee keer gelachen vandaag. Zometeen ook het nieuws van uh, 9 uur alweer met Danny Vos. Ja, er zijn een paar plannen gelekt weer van het nieuwe kabinet. En er gaat onder meer flink wat veranderen aan het eigen risico. O, het donderdag en het bliksem in Den Haag dus. Met zometeen Guus Meeuwis in de q Top 500 van de 90s. We pakken ook de gitaren erbij met AC, DC en Thunderstruck. En Whitney Houston. Oh, mooi liedje blijft dat ook hè. I will always love you op Tijd met de trommel. Ja. Zometeen in de, de lijst met Zo de beste liedjes. Meer. Top 500 van de 90s. Hey, Dominier, vorige week hadden we eindelijk een nieuwe nummer 1. Bruno Mars pakte na 10 weken de troon over van Taylor Swift. Blijft hij daar deze week staan? Of pakt Harry Styles de troon weer over van Bruno Mars? Zeker het wordt vechten in de enige echte. Vanmiddag tussen 2 en 6 bij Q Music. De top 40. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen? Pas het aan. Minder gaan verdienen? Pas het aan. Iets meer gaan verdienen, maar het zal het verschil niet maken, denk je? Pas het aan. Want als je inkomen verandert dan verander je toeslagen misschien ook. Dus check, pas aan en door. Op toeslagen.nl of in de app. Autotaalglas is partner van de top 40. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Smeer hem naar kruidvat. Nu alle producten van Biodamal, van dagcreme tot zonbescherming... 1 plus 1 gratis. Als je na deze deal nog niet goed in je vel zit... dan weet ik het ook niet meer. Kru Verrassend altijd voor de nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. De Peugeot 2008 Business is een SUV. Niet uit te spreken als suf. Want suf is hier behalve. Voor een kleine meerprijs is alles aan boord. Van navigatie tot achteruitrijcamera. En via private lease krijg je nu tot 50 euro korting per maand. Een aanbod waar je je niet suf over hoeft te piekeren. Ja, zo mag het wel. Voorwaarden op Peugeot.nl. Voor de scherpste prijs bestel je bij... Kreonkozijnen. Komt dat zien, komt dat zien. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met nu in de aanbieding... Sappige druiven zonder pit. 500 gram voor maar 1,50. En heerlijke avocado's. Per stuk voor maar 1 euro. Jumbo jij je werkmateriaal, leveringen en voorraad altijd in de buurt hebben? Bij Allstate Mini-opslag nemen we je spullen aan en slaan we het veilig op. Zo ligt het voordelig en dichtbij en bespaar jij de helft op je reistijd. Altijd. Geef ruimte. Ga naar 357 historische collecties. Ga lekker neurden in 14 musea over wetenschap. Ga ver weg of juist om de hoek. Ga de hele dag of even tussendoor. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen en risico's. Open voor al je vragen en je zorgen. Eén website. Eén plek met alle informatie. Ga naar openovergokken.nl. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vragen over gokken? Wij zijn open. Voor jou en voor de mensen om je heen. Ga naar openovergokken.nl. Een initiatief van de Kansspelautoriteit. Van de spannendste Champions League-avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro...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 Geef je deuren een upgrade met Karwei. Stapel nu tot wel 40% korting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Karwei, maak het mooier. Het is weer BTW weg ermee bij MediaMarkt. Nu bij aankoop van 25 euro op deelnemende producten. Zo haal je nu de Philips Dual Basket Air Fryer voor maar 104 euro. MediaMarkt. Lidl is de beste. Ja, Lidl is volgens onderzoeksbureau YouGov alweer de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Daarom deze week extra goedkoop met Lidl Plus groene kiwis. Schaal van 1 kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het? Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Lidl is de beste in. Niet alleen de beste in groente, fruit en brood. Maar ook de beste supermarkt in vlees. Lidl, je verdient het. Bij de Vriendenloterij kunnen wensen echt uitkomen. Zo hoor je vandaag iemand zeggen. Ja. en Morgen iemand anders. Ja.